60 mensen het leven. De burgemeester van Leeuwarden spant een kort geding aan tegen de politiebonden. Hij wil voorkomen dat agenten zondag gaan actie voeren tijdens de voetbalwedstrijd Kambuur Zwolle. Vanmiddag verboden rechter al acties tijdens de wedstrijd Go Head Eagles Den Bos, die morgenavond wordt gespeeld in Deventer. De vakbonden hebben ook acties aangekondigd in de vier grote steden. Aanstaande donderdag houden ze in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht een werkonderbreking van vier uur.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 Dan verkeersinformatie. Eerst een treinbericht. Tussen Den Haag en Leiden rijden geen treinen, want de bovenleiding is kapot. En er is een filemelding. A4 Delft richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoude Dorp door werkzaamheden 2 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Er zijn een paar uitvindingen in de geschiedenis die grote aardschokken hebben veroorzaakt. De uitvinding van het wiel, de uitvinding van het buskruid, dat de manier van oorlogsvoering dramatisch veranderde. De stoommachine, die de industriële revolutie mogelijk maakte. En nu de 3D-printer. Als de voortekenen niet bedriegen, gaat dat ding de complete wereld van de productie van goederen op zijn kop zetten. Over die revolutie, misschien nog wel groter dan de andere doorbraken, gaan we het in dit uur van Casa Luna hebben. En dat doen we met de Vlaming Stefan Motte. Stefan Motte is een van de directeuren van het innovatieve Vlaamse-Belgische bedrijf, moet ik zeggen, Materialize. Maar jullie zitten inmiddels in heel veel landen, geloof ja, ik. Hè? Klopt. Stefan, jij hebt in Amsterdam de Twoti Award in ontvangst genomen. Dat is een prijs voor uh, de meest innovatieve trend. En dat is 3D-bioprinting. 3D? Kun je het heel kort uitleggen? Daar gaan we er straks uitgebreider over praten. Wat is 3D-bioprinting? Ja, absoluut. Uh, 3D-printing komt er eigenlijk op neer... dat je eender welk object kan gaan, gaan printen... zoals je het thuis doet met je inkjetprinter. In Alleen ga je het daar in drie dimensies doen. Dus het is geen plat blad, maar je kan eender welk voorwerp... er laagje per laagje in gaan opbouwen. En dat heeft ook toepassingen in de medische sector. En daar ging deze award eigenlijk voornamelijk rond. Dat is 3D-printing. En waarom mocht jij die prijs ophalen? Uh, Materialize is een bedrijf dat al uh, 22 jaar intussen investeert... En, en in heel diverse takken van de industrie 3D-printing toepast. En uh, ook in de medische sector uh, hebben we een aantal mooie resultaten geboekt. En ik denk dat dat als bekroning uh, van ja. die vele jaren is. Want ik vraag dat omdat niet, niet Materialize die prijs specifiek gekregen heeft... maar de, de trend is beloond en absoluut. jullie werden gezien als een, als een exponent van absoluut. dat werk. Absoluut, ja, absoluut. Um, ik heb een paar voorwerpen, want we gaan ze even gewoon helemaal stap voor stap opbouwen. Uh, over, want 3D-printing, een uh, deel van de luisteraars zal denken, oh ja, dat bedoelen ze. Maar een deel zal waarschijnlijk denken dat we het over uh, uh, de Spaanse inquisitie hebben, zou ik maar zeggen. <laughs> ik heb een um, simpel ding meegenomen. Namelijk, en dat, dat is gewoon waarschijnlijk gemaakt zoals het altijd gemaakt wordt, een uh, bakje voor paperclips. Mm -hmm. Zo'n bakje gemaakt van plastic. Um, dat kan op een andere manier gemaakt worden? Ja, absoluut. Als je kijkt naar de, de traditionele manier van zo'n bakje maken is eigenlijk je vertrekt van een, een mal, dus een, een vorm van wat het moet zijn en je spuit daar plastic in totdat je het, het stuk hebt dat je wil. Um, dat heeft een aantal uh, voordelen, dat heeft ook een aantal beperkingen. In de zin je moet die mal maken, die mal moet een bepaalde vorm hebben en daar, daar moet je dan mee aan de slag. Dat heeft ook een bepaalde kost. Als we dan naar 3D-printing gaan kijken, um, daar ben je eigenlijk enkel beperkt door je eigen verbeelding. Alles wat je kan verbeelden en kan tekenen op een computer, kan je ook gaan printen. En uh, als je zoiets naar een printer stuurt, ga je eigenlijk laag per laag uh, het, het stuk opbouwen. Dus er zijn verschillende technieken. Daar, daar kunnen we straks op ingaan als je wil. Uh, maar het basisprincipe is altijd dat je laag per laag het object gaat, gaat uittekenen, uitprinten. En eens dat die laag klaar is, ga je beginnen aan de volgende laag. Dus de laag die daar bovenop komt. Ja. En zo ga je verder tot het, uh, het paperclipenbakje uiteindelijk klaar is. Want we zijn er al een beetje aan gewend dat, dat iets op een computerscherm iets fysieks kan worden. Maar ja. dan is het altijd fel papier, zou ik maar zeggen. Ja, je kunt een tekening maken op de computer, is ook niks. En dan ja. komt hij eruit en dan is het een fysieke tekening. Maar ja. dit gaat om het fysiek maken. Van iets, dat het echt ja. gewoon wat je vast kan pakken en je ja, handen kan pakken. Absoluut. Ja. Ja. Um, dat kun je, dat, dit is met één materiaal gemaakt. Dit, dit is een. Ik heb een, een gezichtswaaier meegenomen. Ja, dat ding slingend op de redactie. Geen idee waarom. Waar je koelt <laughs> <laughs> mee kan toewaaien. Um, dat is wel een iets ingewikkelder apparaat. ding. Ding, voorwerp. Zou dit ook 3D geprint kunnen worden? Ja, absoluut. Uh, het, het, het leuke aan 3D-printing uh, printing is dat je met, met verschillende materialen kan werken op eenzelfde printer. En om nu je wire als voorbeeld te nemen, um, uh, die heeft een, een mooi gewricht, dus waar dat je de wire open kan, kan doen. Uh, dus als een bewegend onderdeel. Uh, via klassieke productiemechanismen zou je eigenlijk ja, stuk per stuk moeten maken en dan op het einde van de rit daar een schroefje doorsteken om het geheel te kunnen laten draaien. Met 3D-printing kun je ja, het, het printen zoals het is, maar eigenlijk tussen de bewegende onderdelen kan je een, een andere stof zetten die oplosbaar is. Uh, je moet het je voorstellen het komt uit de printer. Uh, tussen de bladen van je waaier zit er een andere stof. Je zet dat in een of ander oplosmiddel. Die stof verdwijnt en plots heb je een volledig operationeel uh, waaiertje dat je kan openklappen dus, en het komt zo uit de printer. Ja, dat, dat, dat, dat is helemaal fascinerend. Dus je kunt het je kunt als het ware werkend eruit laten komen. Ja. Dus je krijgt niet, niet hoeveel bestaat het ding 1, 2, 3, 4, weet ik veel, 20 verschillende bladen. Je krijgt niet 20 verschillende uh, losse, losse pootjes, maar dat ding komt komt eruit in een oplosmiddel en uh, hij is klaar voor gebruik. Absoluut. En, een, een wire is een simpel voorbeeld daarvan. We kunnen ook volledig werkende tandwielkasten uh, gaan printen op die manier. Dus dat je eraan draait en, en het geheel draait. Uh, op, we hebben ook in onze, in onze consumentencollectie een, een lamp met uh, eigenlijk heel veel scharniertjes erin. Zodanig dat je hem open en dicht kan klappen. En op die manier een soort mechanische dimmer hebt eigenlijk. Uh, en komt ook zo van de printer gerold. Het is toch zo langzamerhand alsof euh, ik ben bepaald niet naïef, maar dit, dit is heel veel fascinerend Roma. Hier gaan we het over hebben. Dit uur van Casaluna. Laten we even luisteren naar een klein stukje, uh, een fragmentje van De Wereld Draait Door. Daar, uh, dat programma ken je ja, neem ik aan wel. Uh, is in ieder geval in Nederland ervan, echt populair. er Oké, okay. uh, daar zit Alexander Klubbing uh, en Erik de Bruin, dat is een software specialist. En wat zij doen is een 3D-printer op het bureau aan het werk zetten. Je ziet hier in 3D hoe een scheidsrechtsluit eruit ziet. Ja, klopt. Eigenlijk bestaat het nu nog niet. Maar we kunnen ervoor zorgen dat het bestaat, doordat die machine het voor jou gaat maken. Druk. Ja, in principe wat ik, uh, wat ik doe is op de knop print drukken. Dat is en dan komt er dus geen document uit. Nou, nu gaat hij waarschijnlijk nog eventjes het materiaal op gang brengen. Ja. Hij moet dus nu het, het plastic smelten. Want het is als het ware alsof je zo'n spuit hebt waar je een taart uh, uh, slag op een taart ja. gaat spuiten. Dat is eigenlijk, eigenlijk wat hij nu doet, maar dan met plastic. Gaat hij doen? Nee, oh, ik doet hij het. Hij is uh, net begonnen. Ja. Hij is begonnen. Dat pakt die pak, jongens, pak dat mee. De eerste stappen van de 3D-printer. Je wordt de regie voorbij gestuurd. Dan legt hij de buitenkant van het plek, legt hij neer als een soort uh, silhouet. Ja. En dan gaat hij hem inkleuren. En dan komt laagje op laagje op laagje totdat hij steeds hoger wordt. Ja, dit, dit is 3D-printing 3D 3D uh, in zijn werk. Laagje voor laagje. Bouwt dat ding het op. Um, wat gaat er nou in het apparaat? Uh, het hangt er een beetje vanaf. Uh, het voorbeeld dat we daarnet hoorden ging over kunststof. Uh, dus kunststof is heel, al, al een van de materialen die het langst gebruikt wordt in 3D-printing. 3D um, en, en daar bestaan verschillende varianten. Uh, wat we daarnet hoorden was een, een, een sliert kunststof die, die opgewarmd wordt, gesmolten wordt en zo eigenlijk in de juiste vorm gespoten wordt. Uh, andere varianten. Maar dat zakt werd... dan niet in het apparaat als een soort plumpudding naar beneden? Uh, nee, in, in dit geval niet. Uh, je hebt andere varianten waar je eigenlijk vertrekt van een, een bak vol met poeder, uh, plastic poeder zeg maar, waar dan een laser over gaat en uh, waar dat het object moet komen, uh, smelt, die, uh, smelt die plastic dan, dan tegen elkaar. En zo gaat het object stilletjes aan vorm krijgen. En het leuke daaraan is, wel, je zit in een bak met poeder bezig. En dat poeder zorgt voor ondersteuning langs onderuit. Zodanig dat het dus niet in, in elkaar ah ja. stuikt. Want dat vroeg ik me inderdaad ook af. want zo, Zo'n fluitje, ik kan me voorstellen dat die heeft misschien nog wel een vlakke kant waardoor die niet omvalt. Ja. Maar je kunt je ook voorwerpen uh, voorstellen die alleen al door hun vorm om willen vallen? Want het ding begint ja. gewoon op een vlakke plaat met spuiten. Ah, absoluut. Uh, dat, dat is een heel goede vraag die je stelt. Uh, er zijn andere varianten. Bijvoorbeeld als je naar de jullie Facebook pagina nu gaat uh, gaan kijken. Daar staat een voorbeeld van zo'n printer uh, die niet met uh, met uh, plastic uh, korreltjes gaat werken. Maar die vertrekt van een bad met een hars. Uh, dus een vloeibare hars. En het principe daar is vrij gelijkaardig. Dus de laser gaat erover waar dat de, de, de vloeistof hard moet worden. En daar wordt hij dan ook hard. Alleen, die vloeistof die gaat geen ondersteuning van onderuit geven. Dus als je daar geen voorzorgen neemt, zal hij inderdaad als een, een plumpiding in elkaar uh, stuiken. En op de foto op, op jullie website zie je ook dat er daar ondersteunende structuren mee gebouwd moeten worden. Ja. Gewoon om, om het geheel te ondersteunen tijdens het bouwen. Pootjes als het ware. Pootjes, ja. En dus eens dat het gebouwd is, worden die pootjes ervan afgehaald, uh, zodanig dat je dan uiteindelijk je, je, je bakje overhoudt, uh, dat, dat je wel. Wat, wat kun je hier nou mee doen? Um, wat, um, ja, zoals ik zei, je, je verbeelding is eigenlijk de, de, de enige beperkende factor. Als je kijkt naar de activiteiten waar Materialize in betrokken is, gaat dat van consumentenartikelen, uh, bijvoorbeeld de lamp die ik daarnet vermelde, of uh, designer tafeltjes, of, of hele flashy stoeltjes... Um, tot uh, industriële toepassingen. Uh, ik denk daarbij aan uh, de, de hele high-end automobielsector... waar je met exclusieve stukken zit... waar dat je soms uh, uh, uh, met bepaalde vormen zit... die traditioneel niet te maken zijn. Dus daar wordt het toegepast. Het wordt ook toegepast in de medische sector. Uh, zowel voor implantaten die je op maat wilt gaan maken... maar evengoed in ondersteuning van de chirurg... wanneer dat die complexe operaties wil, wil uh, gaan ja. maken. Ik zou het heel verwachten met, om met het over mm. de medische sector te uh, hebben. Dat, dat is een gebied waar jij specifiek uh, ook mm -hmm. uh, veel verstand van hebt. Um, maar even nog over het, het algehele principe mm -hmm. van uh, 3 d printing De lampenkap die hier achter ons staat, dat is een staande lamp. Ja. Uh, uh, een flinke jongen. Zo'n lampenkap, dat zou wel eens interessant kunnen zijn om dat 3D te printen. Ja, en uh, dat doen wij ook. Uh, we merken bijvoorbeeld dat uh, mensen tegenwoordig willen niet meer uh, hetzelfde als wat bij de buren staan. Die willen toch allemaal zo net iets anders. Uh, dus we hebben zo'n lampenkap in onze collectie staan waar, waar mensen een kleine aanpassing kunnen doen. Uh, een hele leuke is bijvoorbeeld een tekst voor een, een, een geliefde voor Valentijn of voor een, een, een verjaardag. En ja, die tekst zit ge, ja, ingeweven in, in de lampenkap, zeg maar. En op het moment dat je het licht aandoet, ja, zie je het erdoor komen. Ja, en, dus, dus je zou een, een bestaand model kunnen nemen bestaand, en dan zet je op uh, Stefans lamp. Ja, absoluut. Ja. Uh, en op die manier kan je vertrekken van bestaande, van bestaande vormen, maar toch er je eigen ding van maken. En dat is net de kracht van 3D-printing, dat je, dat je daar... Ja, je bent beperkt door wat je er zelf wilt opzetten. En eens dat je dat gemaakt hebt, dan uh, ja, druk je op print, bij wijze van spreken. En het wordt zo spe uh, speciaal voor jou geprint. Maar daar zit dan ook de specifieke kracht van 3D-printing. Namelijk het persoonlijk maken, ja. het uniek maken van wat er gebeurt. Absoluut. Ja. Uh, dus het heeft geen, geen, geen meer kosten, het kost niet meer tijd. Uh, gewoon elk 3D-ontwerp dat je naar de printer stuurt, gepersonaliseerd of in een, een, een serie van 10 van of honderd stuks, kan gewoon geprint worden. Want nu, als, als, als ik een uniek uh, wil hebben. Mm. Uh, niet met naam erop, dat kun je nog wel makkelijk doen. Maar als ik echt een apart ding wil. dan moet de hele productielijn aangepast worden. Dat is in de traditionele productieomgevingen inderdaad zo. Uh, terwijl dat bij 3D-printing niet het geval is. Dus daar kan je. je maakt je ontwerp op de computer. en uh, de printer print het. Kun je ook zo. elektronica uh, uitdraaien? Uhm, ik, ik weet dat... Het is niet iets waar Materialize zelf mee bezig is op dit moment. Maar ik weet dat er onderzoeksinstellingen zijn die daar inderdaad naar kijken. Die dus volledig functionele printplaten met de, de elektronische componenten erop. Uh, gewoon in, in, in één go uh, kunnen printen. Nu, het is onderzoek. We, we zijn daar nog niet. Ja, maar nu begint maar het, het echt tovenarij te lijken wat je zegt. Of niet? Uh, Want een printplaat bestaat uit, uh, uit, uit domme dingen zal ik maar zeggen. Namelijk uh, uh, uh, uh, uh, uh, een plaatje met wat geleiders erop. Stroomdraadjes zeg maar. Maar dan heel klein. Maar daar zitten vervolgens hele ingewikkelde dingen op. Mm -hmm. ja. Maar dat hele zaakje, dat kan over een aantal jaren, uh, komt dat met een beetje geluk gewoon uit, uit de printer bij jou thuis rollen. Bij je thuis? Uh, wel, elektronica waarschijnlijk gaan we naar zo'n trend. Uh, ook voor, voor 3D-printing uh, zien we modellen op de, op de markt komen. Ik bedoel dan kunststofprinters. Uh, die al binnen het bereik van consumenten vallen. Dus dan, dan praat je over prijzen van, van rond de 1000 euro of zo. En voor, voor die prijs kan jij als consument een, een 3D-printer bij jou in huis halen. om wat je maar wil eigenlijk te gaan printen. Ja, lampenkappen, maar ook maar ook kleding. Uh, de, nee. Daar zijn ook al voorbeelden van. Ja, uh, we hebben onlangs uh, een aantal maanden terug uh, met een, uh, een, een beroemde designster, uh, Iris van Erpen, samengewerkt. En uh, om een, een bepaalde kledinglijn of bepaalde kledingstukken te gaan... Ontwerpen uh, in, in, in vormen die, die traditioneel heel moeilijk te, te realiseren zijn. En die dan ook te gaan printen. Uh, en die zijn gedragen op, op, uh, op een catwalk uh, door, door modellen. Met, met goed succes. Maar heb je daar het tweede bijzondere punt te pakken? Namelijk uh, uh, unieke dingen maken? Uh, ja. Uh, om... Uh, als je naar kleding kijkt, en zeker die, die, die fashionkleding die op, uh, op, op dergelijke events gedragen wordt... ...dat is toch altijd aangepast aan het model die het uiteindelijk draagt. Een ander voorbeeld zijn designers, uh, schoenen uh, die, die we ontworpen hebben... ...die um, ook voor een, een soortgelijk event gebruikt werden. Maar uh, die, die we ook kunnen toepassen. Stel, het zijn designers, uh, schoenen stel er trouwt iemand kan je op de ene schoen de naam van de en op de andere schoen de naam van de bruid... met, met heel veel gemak gaan, gaan zetten. Dus je kan die dingen ook gaan aanpassen. Maar nu, de, zoals 3D-printers nu werken... dan werken ze vooral met één materiaal. Bijvoorbeeld plastic, of vorige hmm. plastic, moet ik zeggen. Of, of kunststoffen, sorry, een beter woord. Wel, uh, er, er zijn kunststofprinters. Daarnaast bestaan er ook heel veel varianten... die met metalen werken. Um, als, ik, als ik kijk naar zowel de, de juwelenlijn die, die we hebben, maar evengoed in, in de medische sector... met implantaten... Daar, daar werken we met metalen zoals titanium die op een gelijkaardige manier geprint worden. Dus waar dat je een bakje hebt vol met, met ja, metaalpoeder zeg maar. En dat dan ook aan elkaar wordt gesmolten. Ja. Maar als je het over schoenen hebt, uh, je hebt nog geen 3D-printers die leer uh, uitspuren. Nee, dat klopt. Nee. Dus uh, de, het schoenenvoorbeeld dat ik daarnet vermelde, dat waren kunststof uh, schoenen in kunststof geprint werden. Ja. Wat betekent dit nou voor de, voor de hele manier van produceren? Wat betekent het voor, voor het industriële landschap? Um, het heeft een aantal voordelen. Het, uh, het, uh, een, een belangrijk voordeel is dat je nu opeens dingen kan maken die je voorheen niet kon maken. Uh, dus uh, designers uh, hebben heel wat meer mogelijkheden om dingen te gaan, uh, te gaan bedenken en ook in de realiteit gaan omzetten. Uh, daarnaast uh, heeft het ook als voordeel dat je... Uh, ...veel gemakkelijker gepersonaliseerd kan werken. Maar ook dat je, uh, eens dat je een, een 3D-design hebt... Uh, ...dat je het eigenlijk kan printen waar en wanneer dat je maar wil. Dus uh, dat betekent dat je uh, bepaalde transportkosten kan vermijden... ...dat betekent dat je bepaalde opslagkosten... ...als je reservestukken reserve -stukken voor een lange tijd moet bijhouden... ...dat je die kan vermijden door gewoon digitaal het, het, uh, het geheel op te slaan... ...en pas te gaan produceren, te gaan printen... ...op het moment dat je het nodig hebt... Uh, net omdat je, uh, je hebt die hele productieketen, de operationele productieketen niet meer nodig hebt. Je hebt de, nee. de, de mallen niet meer nodig. Uh, je kan gewoon, uh, je, jij kan hier iets designen en het kan in Leuven geprint worden. En, en maar dat betekent dus dat, dat, dat, dat wat nu nog uh, uh, productieeenheden uh, zijn. Namelijk, uh, neem die schoenen, een schoenenfabrikant die heeft een designafdeling. Uh, die heeft een uh, productielijn. Die organiseert transport. Uh -huh. En die doen uh, de verkoop, het uh -huh. leveren van die dingen. Wat overblijft van het hele rijtje is alleen maar uh, uh, het leveren van software, toch? In feite wat zij doen is dat zij informatie verkopen. Ze verkopen een, een tekening, een 3D-tekening. Um. Als je het doortrekt, inderdaad, nu als ze verkopen is enerzijds het design en anderzijds als je, als je van bepaalde merken iets koopt, dan, dan hoort daar ook een kwaliteitsgarantie bij. Uh, dus dat luikje ga je dan ook nog goed moeten afdekken, zodanig dat de dingen die van de printer uh, lopen in locatie A of bij bedrijf A aan dezelfde normen en kwaliteitseisen voldoen als, uh, als, als, als elders. Want nu kan dat nog ja. niet? Wel... Uh, als je kijkt naar de manier waarop dat, dat wij werken, uh, dan nadat het van, het, het stopt het niet op het moment dat het van de printer rolt. Uh, dan is er nog een hele ja, post-processing en kwaliteitscontrole die, die plaatsvindt om te garanderen dat wat dat er geprint is uh, en wat dat er geleverd wordt, uh, effectief aan die kwaliteitsnormen uh, gaat voldoen. Maar dat is allemaal in ontwikkeling, toch? Dit soort processen. Want ik kan me voorstellen dat straks wat uit zo'n printer komt, gewoon aan de normen voldoet. Um, of ben je te optimistisch? Wel, op, op, op dit moment, het is niet in ontwikkeling in de zin dat uh, het, het wordt toegepast. Als je naar 3 d printfaciliteiten kijkt, daar is gewoon een, een, een vastgesteld kwaliteitssysteem dat, dat die garanties geeft. Um, ik kom weer terug op het medische, daar, daar moet het gewoon. Je, je, je wilt niet dat er daar risico's uh, bestaan. Uh, maar je hebt gelijk, van, van, als, als we naar de toekomst gaan, dan willen we dat zoveel mogelijk gaan automatiseren en, en meegaan trekken in het hele uh, ja, printprocedé zelf. Laten we die stap maken naar nee. de medische wereld. Ja. Um, in in uh, België is, is een bijzondere operatie uitgevoerd, dankzij 3D-printing, met een grote rol voor jouw bedrijf. Voor het eerst is in ons land een gezicht getransplanteerd. Dat gebeurde vorige week in het Universitair ziekenhuis van Gent. Een erg complexe operatie die in de hele wereld nog geen twintig keer is uitgevoerd. De patiënt herstelt goed. Na zes dagen kon hij weer wat spreken en ook al drinken. We hebben dus niet alleen huid- en wekenweefsels getransplanteerd, maar ook bot, zenuwen, bloedvaten, spieren, tanden. Dus dat maakt het geheel natuurlijk enorm complex. Ja, oh. Bij toeval waarschijnlijk zo te horen een Hollandse uh, chirurge die aan uh, het woord is. Uh, Universitair ziekenhuis in Gent. Uh, wat, wat hebben jullie precies gedaan uh, in dit proces? Wel, Je kan je wel inbeelden dat zo'n gelaatstransplantatie een, een heel complex gegeven is. Uh, zeker als er nog botfragmenten moeten, moeten weggehaald. En, en ook vervangen worden van, uh, met, met fragmenten van een donor. Uh, wat we daar gedaan hebben uh, is um, eigenlijk... Twee, twee stappen uh, doorlopen samen met de chirurg. In een eerste stap uh, we, zijn we vertrokken van de, de medische scandata. Uh, dus uh, zo, zoals een, een, een x-ray, maar, maar dan uh, ja, een ct-scan. Uh, op basis daarvan hebben we op de computer een, een virtueel 3D-model gemaakt van de patiënt. Dus je moet je eigenlijk gewoon voorstellen... Maar ging, er was van alles in die kaak verdwenen door een ongeluk, geloof ik. Ging het uh, ja, de, de, de patiënt had de nodige problemen uh, in, in de regio van de schedel, uh, laat ons zeggen. Uh, en op die scan was heel duidelijk te zien uh, ja, wat, wat, dat er, juist, uh, wat dat er juist mis was. Dus op basis daarvan is een, een 3D-model, dus eigenlijk gewoon een, een, uh, ja, een, een 3D-schedel die, die op de computer kan gaan bekijken, kan gaan manipuleren, gemaakt. Maar, maar het is een soort, soort lego wat er dan ontstaat. Het, het ontbrekende stuk wordt, wordt als het ware uh, ge, ge, getekend. Wel, dat, dat wordt op dat moment samen met de chirurgen gedaan. Dus op de, op de computer de eerste stap is dat ze zien wat de huidige situatie is. Dus ze zien de patiënt zoals hij op dat moment is. En dan kunnen ze aan de slag gaan. Dan kan de chirurg niet in de operatiekamer, maar op de computer, dus op dat virtuele model, op die, die 3D tekening van, van de schedel, kan die gaan bepalen, oké, okay, dat zijn de stukken bot die ik weg wil hebben, uh, en, en daar moet een, een, een vervanging komen van een donor. Uh, dus daar moet een stukken bot ingevoegd gaan worden. En dat is de Lego waar, uh, die, die jij daarnet vermelde, dus waar dat we inderdaad gaan kijken van welke stukken moeten eruit, en welke stukken moeten er ideaal ingeplaatst gaan worden. Nu, wanneer dat je met een, een grote afwijking zit, dan ja, je moet natuurlijk een referentiekader hebben en uh, wat, wat, uh, wat daar gebeurt is uh, ja, kijken naar standaardschedels... kijken naar, uh, naar uh, fam familieleden en, en zien wat de schedel zou geweest zijn. Want we hebben natuurlijk geen ja. scan van de, van de patiënt voor deze hele situatie. Uh, en op basis daarvan kan dan ja, de, de legopuzzel beginnen... en kan er gekeken worden van welke stukken moeten daar nu in gaan uh, gepast worden. Maar waar komen die stukken vandaan? Wat, hm. wat, wat, wat, wat voor materiaal wordt er voor gebruikt? Wel... Uh, in, in het geval van deze gelaatstransplantatie werd er gewerkt met een, een, een donor, uh, dus een, een andere persoon, uh, een, een, een, een, uh, ja, een overleden persoon, uh, waar de juiste stukken met de juiste vorm eigenlijk van, uh, van, van geharvest werden en uh, die dan ingepast worden. Geoogst. In... maar dat, dat, dat, dat klinkt al, al bijna kruim. Ja. Dat wordt, wordt gewoon letterlijk, maar dat wordt dan door de chirurg, wordt er dan bij die overleden persoon, de donor, ja. wordt precies dat stukje wat nodig is uit de kaak gehaald. Ja. Absoluut, dus uit de kaak en ook uit, uh, uit, uit, uit de bovenkaak. Uh, dus dat kon allemaal pre-operatief, dus voordat ze een voet in de operatiekamer zetten, uh, geplant gaan worden op de computer. En dan is het natuurlijk kwestie om dat te gaan overdragen om, om in, in realiteit te gaan overzetten in, in het operatiekwartier. En daar komt dan 3D-printing aan te pas, uh, waar we vertrekken van die, die planning, dus de gewenste situatie die op de computer is uitgetekend. En uh, dus waar we weten, oké, okay, daar moet er gezaagd worden, daar moet er geboord worden, daar moet dat stuk bot komen. Op basis daarvan worden dan ja, wat, wat wij chirurgische mallen noemen. Um, en uh, je kan het echt vergelijken met, met klassieke zaagmallen die je klikt, in, in dit geval klikt op het bot van de patiënt of van, van de donor. En die exact aan de chirurg gaan aangeven van... kijk, in, je planning, uh, of in de planning heb ik daar een, een zaagsnede voorzien. Heb ik daar een gat voorzien om een schroefje in te zetten om een plaat vast te maken. En op die manier kunnen ze hun planning, de, de klinische planning... perfect gaan overdragen in de operatiekamer. Maar dat, dat stuk, wat, of die stukken die klaar liggen om in, in, in de patiënt ingebracht te worden... Uh -huh. of in die kakel en op andere plekken gezet te worden... die zijn ook al door 3D uh, precies in vorm gezaagd. Ja, dus door die chirurgische mallen uh, weet de chirurg perfect welke vorm dat, uh, dat, dat nodig is. En uh, kan hij, kan hij die, ja, die vorm eruit zagen en okay. uitsnijden? Okay. Uh, zodanig dat het stuk dan perfect past zoals hij het op de, de computer in de, uh, de computerplanning bedoeld had. En dat moet je zien als, als, als, als, als zo'n zo, zo, zo, zo werkbankje waar je als je 90 graden hoek wil zagen, dan zet je de, de zaag erin, in je plankje leg je en heb je automatisch een, een hoek van 45 of 50 da graden. Daar kan je het inderdaad mee, mee vergelijken. En, uh, en, en daarmee... die mal, zeg maar, die, ja. het bijzondere daarvan, die mal is dan door de 3D-printing gemaakt. Ja. Op basis van de tekening? Die mal is op basis van de tekening gemaakt. En die mal gaat dus aangeven hoe lang bepaalde stukken moeten zijn. Onder welke hoek dat, uh, dat een bepaalde zaagsnede moet zijn. Uh, typisch is dat dan niet 45, maar, maar iets anders om alles mooi in elkaar te laten passen. Um, en uh, die, die is ook dusdanig gemaakt dat die... ...perfect op, op maar één manier eigenlijk gaat passen op de patiënt of op de donor... ...dat je exact weet van, oké, okay, dat, dat is het stuk dat ik moet hebben... ...dat is het stuk dat ik gepland heb. Maar dankzij, met de hulp van 3D, kan hier iets wat anders echt onmogelijk zou zijn? Absoluut, want uh, dit zijn echt oplossingen die we patiëntspecifiek maken... Uh, Patiënt specifiek zowel naar ja, gewenste vormen en gewen, gewenste lengtes. Maar evengoed naar ja, hoe moet het allemaal passen, waar moet het juist passen. En elke mens is anders, het, het beendergestel van elke mens is anders. En uh, dus op basis van die 3D-printing, elke uh, chirurgische mal die bij ons van de printer uh, rolt, is uniek. Is voor een welbepaalde patiënt met een welbepaalde aandoening en volgens de planning van, uh, van de chirurg. Je bent geen medicus, je bent technicus... Ja. maar in groot lijnen zul je denk ik het proces wel kennen. Hoe gaat dat nu dan? Is een chirurg die staat bij wijze van spreken met een botje in zijn handen... en denkt even passen een hup een stukje eraf... een stukje een beetje veilen en dan maar gokken of het goed zit? Nee, de, de chirurgen tegenwoordig... Die, uh, die bereiden hun operaties uh, uiteraard en gelukkig ook, ook goed voor. Uh, alleen werken ze daar met, ja, de, met de beelden die ze hebben. Dus ze werken met vaak... 2D, uh, vergelijk het eigenlijk met een, een, een serie van, van, uh, van x-rays. Uh, die je voor je hebt. Dus waar chirurgen in, in twee dimensies kunnen zien hoe het er juist uh, uitziet, of, of uh, wat uh, het ziektebeeld van de patiënt juist is. En getrainde chirurgen die kunnen op basis van, van die, die 2D-beelden in hun hoofd wel een 3D beeld gaan, gaan vormen dat is, uh, door de jarenlange ervaring dat, dat, dat de experts uh, onder de chirurgen echt, echt opbouwen um, en dan zit het wel in hun hoofd uh, maar, en, en, en voor complexe operaties kan er dan inderdaad op, op, op die x-rays getekend worden of gekeken van uh, ja, daar denk ik zo'n stuk te gaan herpositioneren yeah. maar veel beslissingen of toch een, een groot aantal beslissingen kan pas in het operatiekwartier genomen worden op het moment dat de, de patiënt uh, effectief da daar ligt en, en de, de chirurg zicht heeft op de, de chirurgische site uh, onder behandeling. Terwijl dat we met die 3D-voorbereiding en 3D-printing dat eigenlijk allemaal voor de operatie kunnen doen, dus voordat hij een, een voet zet in het operatiekwartier. Ja. En dat betekent efficiënter ook? De operatie gaat sneller en met minder vervolgoperaties? Dat heeft, een, dat heeft een aantal voordelen. Dat heeft als voordeel dat je inderdaad minder tijd in de operatiekamer doorbrengt. En minder tijd in de operatiekamer betekent ook minder kans op complicaties. Uh, minder kans op, als je met zo'n een, een botsgreffe uh, zit, dat, er, uh, dat, dat die zou gaan afsterven. Dat betekent ook dat je op voorhand perfect kan, kan gaan meten op de computer van kijk, dat is het gewenste resultaat, die afstand zou zoveel moeten zijn die hoek zou zoveel moeten zijn en dat kan je dan ook perfect gaan overbrengen dus de, de resultaten zijn zoals de chirurg het gepland heeft op de, op de computer en een ander voordeel is dat je op voorhand exact gaat weten wat dat je nodig hebt uh, als je kijkt naar, naar knieoperaties uh, daar op de traditionele manier van doen kan er daar van alles, uh, van alles en nog wat gebruikt worden en dus de, de chirurgische kit die naar hospitalen moet gestuurd worden met allerhande soorten implantaten uh, die, die neemt echt heel wat ruimte in beslag En dat is niet enkel de ruimte En het transport daarvan dat, dat doortelt Maar uh, al, die, al die stukken Moeten ook gesteriliseerd worden Want ja, je moest ze maar eens nodig gaan hebben ja. Terwijl als je het op voorhand gaat plannen En, en dan gaat overzetten met die 3 d geprinte Mallen, je weet perfect Wat je nodig gaat hebben En dus de, is het eigenlijk maar een subset Van, van dat geheel dat naar het hospitaal moet gaan Gesteriliseerd moet worden um, En dus ook ergens in stok moet zijn Stefan Motten, een van de directeuren van een innovatief bedrijf... is de gast in Kazeluna. Ik krijg een mailtje van um, Patrick van der Veen. En hij zegt, ik heb een vraag voor uw gast. Hoe ga je om met copyright? De fabrikant zal niets meer verkopen... zodra er uh, een eerste model van op de markt is. Um, dat, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat we... Um de, de voorbije jaren heb, heb je in de, de open-source wereld daar, daar ook wat initiatief... Open-source is maar software waar iedereen aan mag komen gratis en ja. ook aan mag veranderen. Absoluut. En, en daar heb je eigenlijk een soortgelijke trend dat, dat mensen... Uh... Volgens dezelfde open source licentie uh, 3D beelden of 3D uh, designs van bepaalde objecten gaan zetten. Zodanig dat je ze kunt gaan, gaan printen. Uh, het, het copyright uh, gebeuren zal, zal daar zeker meespelen als je maar met High-End. Is, is dat een probleem toch? Ik bedoel, uh, als, als het niet eens lukt om voor muziek en films dat uh, dicht getimmerd te houden. Mm -hmm. uh, software trouwens ook. Ja, uh, ja dan straks voor, voor ingewikkelde producten, lampenkappen of whatever, is dat mm -hmm. ook een probleem. Uh, dat is inderdaad iets om rekening mee te houden. En uh, de waarde van, van intellectueel eigendom uh, zal, zal ja, in, in deze dus verder getrokken worden. Uh, waar dat het nu vooral gaat over uh, ja, niet-fysieke content, zoals muziek, zoals, uh, zoals boeken, uh, ga je daar inderdaad een doortrekking krijgen naar, uh, ja, naar fysieke objecten. Ja, ik overvraag je misschien een beetje, omdat dit, dit ook, ook weer een zijlijn van jouw vak is, maar het is wel een interessant gegeven. Want uh, nu, op het moment dat jij een ontwerp krijgt en je verandert er iets aan, en dat is Precies wat jij net uitlegt, dat uniek maken van een product is mm -hmm. uh, van belang. Uh, ja, van wie is het dan? Oh, Intellectueel, nee, maar goed, ik overvraag <laughs> je waarschijnlijk. Maar dat is natuurlijk wel een relevante vraag, toch? Ja, Op het moment dat je iets aan verandert, dan is het ook een stukje van jou geworden weer. Uiteindelijk. Nou, de, de, de, de producenten zullen de oplossingen moeten gaan bedenken. Zullen we maar eens even wat muziek gaan draaien? Klinkt goed. Uh, want je had een, een, een Belgisch bandje meegenomen. En dat is heel goed, want ze hoort het ook. Mm. <laughs> en van <wel> Triggerfinger. <laughs> ja. Heb je ze ooit zien spelen? Ik heb ze ooit zien spelen, ja. En ze zijn geweldig. <laughs> het is ontzettend leuk. Er gebeuren nog weer zoveel leuke dingen bij jullie ja. uh, in België. Um, Céla Soe ook. Uh... Ja, die zitten ook internationaal aan het doorbreken. En uh, ook, ook uit het Leuvense trouwens. Dus uh, een, een regio genoot. Ja, uh, ja. Helemaal goed. goed. Goed. Triggerfinger op verzoek ja. van uh, Stefan Motten. Op uh, de dag dat uh, de Tworty Awards in ontvangst werden genomen. Een prijs voor de meest innovatieve trend. En dat ging dan over 3D-bioprinting. Triggerfinger, I Follow Rivers, um, de akoestische versie gespeeld bij Giel op 3FM. Opgenomen en uh, inmiddels in, uh, op single uitgebracht, omdat het zo'n succes zo mooi was. Stefan Motten, we hebben het over 3D-printing uh, en alles wat ermee mogelijk was uh, en is en straks mogelijk wordt. Want we zitten nog maar aan het begin. Zitten we versie 1.0, 2.0, waar zitten we inmiddels? Uh, de technologie is ondertussen al zo'n 20 jaar oud en uh, we, technologisch is, is het geheel wel gestabiliseerd en dus qua technologie zitten we aan 2.0. Ik denk aan, aan grote marktdoorbraak dat we nu inderdaad aan 1.0 zitten. In, in de okay. zin dat... dat betekent dat de eerste consumentenversies die zijn er nu? Niet, niet eens zozeer van consumentenversies, maar tot voor een paar jaar werd 3D-printing altijd geassocieerd met we gaan eens een prototypetje maken, of ja, vooral met ingenieurs die met technische dingen aan het werk waren. Terwijl we nu de laatste jaren gezien hebben dat in, in heel veel verschillende bedrijfstakken uh, het, het, het, het nut ervan ingezien is. En uh, dat uh, ja, designers ermee aan de slag gegaan zijn en uh, er hele mooie dingen mee, mee aan het maken zijn. Bye, bye, bye. En dus dat die overstap gemaakt is van een prototypetje naar echt een... een, een een, ja, een kerndeel van productie van heel wat verschillende goederen. Ja, een eindproduct. Ja. Maar waar komt jouw fascinatie vandaan voor 3D-printen? Want het is radio en geen geluid. Maar ik zie, ja. ik zie jou echt gewoon gepassioneerd praten hierover. Waar komt dat vandaan? Wel, eh... Uh ik werk nu intussen een, een, een aantal jaar voor Materialize en de, de eerste dag dat ik voor Materialize werkte, uh, ik kom van, van de, de consumentenelektronica-sector, dus iets helemaal anders. Een grote lichtfabriek uh, in het zuiden ja, van ons land. Ja, absoluut. Uh, maar dus de, de eerste dag, letterlijk de eerste dag dat ik op Materialise werkte, werd er net een, een replica-mummie van, van Tutankhamon geprint voor een, een museum-exhibitie. Uh, waar er dus ook een, een scan gemaakt was van de, echte, van de echte mummie. En dat dat skelet uh, dus geprint werd om uh, tentoongesteld te worden. Op de eerste dag uh, kwam ik in de printerruimte en zag ik de, de printer omhoog komen met dat volledige skelet. Dus van, van anderhalve meter, een meter zestig of zo, uh, daarop opeens uit die, die vloeibare hars waar ik het daar straks over had uh, komen en uh, dat, dat, dat leek zo weggelopen uit een science fiction film ik denk iedereen binnen Materialize, die, uh, die, die dat soort beelden dagelijks ziet, die kan niet anders dan gebeten zijn door de technologie en het mooie aan ons bedrijf is dat we het, het niet enkel puur voor de technologie doen maar, uh, maar Friton, onze CEO die is, dat is een heel bewogen man die Materialize ook gestart is om een positieve impact te maken op de wereld uh, om, om mensenlevens te, te, te gaan raken Maken. En dus, wij, wij passen die technologie toe in de verschillende sectoren om dat positief verschil te maken. En dat zorgt voor een hele, hele, uh, hele bevlogen sfeer in het bedrijf: uh, van uh, het zijn gewoon coole dingen waar we mee werken, maar we passen ze ook nog toe voor goede dingen voor, ja, voor de wereld en voor de mensheid. Grappig is dat juist, juist vaak technici, uh, ja. want dat bedrijf struikelt, neem ik aan, over de, de techneuten, mm -hmm. vaak juist. Uh, uh, ...weinig maatschappelijke betrokkenheid hebben. Ik praat een beetje in clichés, maar uh, technici wordt vaak verweten... Mm -hmm. ...dat ze te weinig begrip hebben uh, voor de maatschappelijke impact van, van wat ze maken. Ja. Dat is binnen Materialise absoluut niet het geval. Uh, en zoals ik zei, het, het vertrek bij Fritz die die, die die sfeer uitademt. Maar we staan ook heel dicht bij, bij, bij ja, mensen die het nodig hebben. In, in het medische is dat heel duidelijk. Maar uh, ook in, in andere sectoren maak je dingen mogelijk die voorheen onmogelijk waren. Ook als je met designers uh, praat in de, in de consumentenwereld uh, de, of, of de, de high-end fashion wereld... Um, die, die voelen zich ook bevrijd omdat er opeens dingen mogelijk uh, worden voor hun en, en uh, ze zien zo muren gesloopt worden rond hun rond, rond verbeelding, omdat het opeens allemaal mogelijk is en dus je ziet het enthousiasme bij die mensen je ziet de patiënten die je helpt en dus uh, het, het technische, de techniek daarachter is, is geweldig om, om te zien maar vooral de toepassing dan, uh, da, daarvan voor een, een betere wereld is uh, gewoon fantastisch. Nou, laten we even twee scherpe randjes opzoeken Kees ah, Bakker, die stuurt een e-mailtje e en zegt, goedenacht Frank, hier in New York, daar zit hij blijkbaar, ik luister elkaar met plezier. Even een paar vragen. Eén vraag, en dat vind ik wel een hele fascinerende. Betekent dit het einde van tastbaar geld? Want het is digitaal en het kan illegaal gedownload worden. Met andere woorden, je kunt je eigen geld gaan maken. Bij geld zijn er heel veel veiligheidsmaatregelen. Een briefje, papier. Net zoals de opkomst van de, de, de, de, de, de kopier. Ik denk dat toen ook de vrees was van... kunnen we dan allemaal ons eigen geld gaan kopiëren... en, en allemaal rijk worden. Is ook een tijdje redelijk succesvol gelukt. Vooral met bankbiljetten zoals ja, dollars die makkelijk na te maken zijn. Absoluut. Maar ja, die fase zijn we dus voorbij. En, en er zijn nu allerhande beveiligingen in een bankbiljet ingebakken. In, in waardoor dat dan, niet, uh, waardoor maar, dat dan niet meer kan. muntgeld? Uh, Muntgeld, ja, daar, daar moet je ook naar de kost gaan kijken. Hè. Als je, als je een, een, een, een 5 eurocent stuk uh, zou gaan printen en het kost 6 eurocent, ja, waar, waar is dan je winst? Um uh, dus, uh, en, en zelfs binnen muntgeld heb je ook verschillende. Uh, verschillende uh, daar wordt ook gespeeld met uh, bepaald gewicht en, en bepaalde materiaaleigenschappen. Nou, laat uh, ik de vraag van Kees Bakker nog een, een tandje uh -huh. verder helpen. In, uh -huh. de, in veel uh, staten in Amerika is het uh, verboden om bijvoorbeeld hashpijpjes. Uh, pijpjes waarmee je hash kan roken te, te, uh -huh. te verkopen. Ja. Uh, in veel landen, waaronder Nederland, uh, zijn wapens volledig verboden. Uh, op termijn uh -huh. kan je dat allemaal zelf maken. Um, dus de greep van de overheid op dat soort processen... voor zover ze die hebben, maar de, de, de, de, dat is ook ten einde dan. Wel, um, wapenindustrie, dat, dat is iets waar dat materialize... principieel helemaal niet in, in meedraait en, en geen, geen enkele rol in speelt. Nu, het is niet zo dat je hele complexe, uh, hele complexe objecten... Zoals, zoals een wapen zomaar kan gaan printen. Uh, maar het is inderdaad een, een interessant punt dat, dat opgerakeld wordt. Een kwestie ja. van tijd kwestie van tijd. Ik ben, als, als jij het al hebt over uh, printplaatsen, printelektronica die er op een gegeven moment uit gaat komen. Mm -hmm. Er is ook al sprake van auto's, die worden dan nog wel in, in, in onderdelen gemaakt. Uh, die gaan op een gegeven moment ook uit een printer komen. Dus waarom zouden dat soort dingen ook niet. Ik bedoel maar te mm -hmm. zeggen, er zitten dus ook scherpe kanten aan ja. uh, die niet alleen de maakindustrie, maar ook de copyrightindustrie industrie en, en ook de regulering van de overheid uh, ja. uh, behoorlijk op zijn kant gaan trekken. Hebben jullie daar discussies over ook als, als, als makers? zeg maar Dat jullie zeggen van, joh, uh, waar liggen onze grenzen? Um, nou, zoals ik zeg, de, de, de grens naar de wapenindustrie... of, of tegen de wapenindustrie, die heeft Materialise al, al getrokken. En alles wat dat met het militairen of, of, of bewapening te maken heeft... daar houden wij onze handen van, van, van weg. Omdat dat dus indruist tegen die... die ja, laten we een betere wereld maken, uh, filosofie die, die we hebben... Um, Hoewel dat daar natuurlijk ook toepassingen zouden zijn. Um, dus ja, daar zijn interne discussies van ja, waar, waar is onze grens. Als jij over uh, vijf jaar weer te gast zou zijn in Kazerlouden... Uh, je bent altijd maar één keer welkom. Wel <laughs> nou, van harte welkom bij dat is ongelijk. <laughs> maar stel dat het zo zou zijn. Ja. En je kijkt naar de medische wereld. Wat is er dan mogelijk wat nu nog niet kan? Als we over een, een periode van, van vijf jaar of vijf of tien jaar praten... ik denk dat... Uh, uh, Waar we nu patiënten gaan helpen... Uh, is, is vooral door ja, die, die chirurgische mallen waar ik het daarnet over had... of door op maat gemaakte implantaten. Uh, wat uiteindelijk een, een, een lichaamsvreemde stof is... die je op dat moment gaat inbrengen. Ik denk dat de, de, de bio-industrie, dus het printen van, van lichaams eigen cellen... dat die wel een voortgang gaat maken. Maar misschien uh, ook dat de dat cellen dan van jezelf gekweekt kunnen gaan worden... en die dan geprint worden. Is dat, dat misschien een, een, een lijn? Uh, dat is een lijn of uh, een, een, een tussenstap kan zijn... dat een soort uh, ja, materiaal dat vergelijkbaar is aan, aan bots, dat, dat gelijkaardige eigenschappen heeft en, en uh, ja, opgenomen kan worden in het lichaam, uh, dat, dat, dat dat ook geprint zou worden. Dus dat je niet meer over metalen implantaten praat, maar eigenlijk over een stuk ja, vervangbot noem het maar, ja. uh, dat, dat, dat geprint zou worden. Met minder kans op afstoting, want dat, dat is natuurlijk ja, allemaal uh, het absoluut. belangrijkste. In de tweede uur van Casaluna, uh, we gaan zo eerst naar het hoorspel... maar in de tweede uur wil ik graag met u praten over techniek. U, de luisteraar, uh, wat heeft techniek voor u mogelijk gemaakt? Uh, op het medisch gebied, misschien wel via internet... dat er allerlei dingen zijn veranderd voor u... Um, bel ons op 0800 1121 0800 1121 of als u nog wat wil vertellen of uh, wil mededelen over dit gesprek. 0800 1121. Um, dat is zo meteen in de tweede uur van Casaluna. Niet nadat ik Stefan Motten heb bedankt. Um, wat is het eerstvolgende project waar je op gaat duiken? Uh, wel, wij, wij werken verder in, in, uh, in de medische sector. Uh, dus die, die gelaatstransplantatie was nu een, een heel uh, specifiek uh, geval... Maar onze, onze medische activiteiten, daar helpen we iets van 2-3 duizend patiënten per maand mee. Dus, Wauw, uh, Stefan dank Motten. Ik. Dank dat je hier was, dank je. dan. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie naast me woont. NCRV Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 2, aflevering 19, 1968. Wie in een ander schon begegnet? Ik ben koning, uit Holland. Stem, uit Schotland. Goedemorgen. Hoe maakt u het? Spreekt u Nederlands? Een beetje. Not much. Waar hebt u dat geleerd? I served in de British Army. Meine sehr verehrten Kollegen, meine Herrschaften, vor Anfang dieser Sitzung möchte ich Sie bitten, sich zu erheben und zwei Minuten Stille zu betrachten in Andenken an unseren verehrten Präsidenten Erik Sirgottson, der uns leider im verlaufenden Jahre durch den Tod entfallen ist. Danke. Das Thema meines Vortrages von heute, die Verbreitung der unterschiedlichen Flugtypen in Europa, hat eine jahrelange Vorgeschichte, worin ich mich bemüht habe, alle Daten und Fakten in meinem eigenen Lande, Jugoslawien, und den benachbarten Ländern zu sammeln. Die letzten Monate sind dazu dann auch noch Ihre Daten gekommen, aus fast allen Ländern Europas, die meine Aufgabe zu ein riesiges Unternehmen machen. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich... Auch wegen meiner schwachen Gesundheit jetzt nur noch einige und zwar wenige Ansätze zur Lösung der wichtigen Probleme, welche uns alle beschäftigen, geben kann. Lauter. Wie bitte? Gefällt es was lauter sprechen? Lauter, lauter und ich bin schon so müde. I'll have to read it later. Where did you fight in my country? Actually, I didn't. When I came, the war was over. Hi, Alex. Tag, Walter. Wie geht's dir seit dem vorigen Mal? Es könnte besser sein. Das sagst du immer. Aber jetzt... Jetzt ist es die Wahrheit. Ach, Herr Koning. Ich bin Koning. Ja, ja, wie geht's Ihnen? Gut. Und in den Niederlanden? Auch gut. Ähm, ich beschäftige mich jetzt mit der Karte der Pflüge. Dann wird der Vortrag von Professor Horvatic für Sie interessant gewesen sein. Er war schwer zu folgen. Er sprach leise, aber trotzdem? Haben Sie in Deutschland noch traditionelle Pflüge? Wenige und dann vor allem im Süden. Wir haben nur Fabriksflüge. Das versteht sich. Die Niederlande sind reich. Ja, das sagt man. Ist da bei dir noch Platz? Sogar mehrere, Alex. Dann setze ich mich zu dir. Ich hoffe, dass ihr auch ein Nederlander bist. Wie bin ich dann? Karl Appel. Ich studiere bei Seiner. Ik moet Guntherman assisteren bij zijn lezing. We zien elkaar nog wel. Wist jij dat er nog een Nederlander is? Appel. Ik heb net een gesprek met hem gehad. We moeten hem te vriend houden. Want hij staat op het punt in Nijmegen beloond te worden. Zijner heeft hoge verwachtingen van hem. Geet die er dem de vorige... resultaat. Bent de beste zijn. De war was over. Herr Koning! En in de Nederlandse problemen werken. Maar een goede. Ik so, ben zo müde. Nederlanden zijn reis. Resultaten. Ik, mich, zu dir. Het besef dat hij zich in deze wereld nooit een plaats zou kunnen veroveren. Een gevoel van onmacht wanneer hij dacht aan het sociale gedrag dat hij daarvoor zou moeten opbrengen. Hij zag zichzelf staan, verkrampt, onmachtig om te reageren, voortdurend bezig met zijn eigen houding, met de aandacht, vrijwel geen aandacht die aan hem besteed werd met het gevoel verdwaald te zijn, niet serieus te worden genomen... trekkend met zijn gezicht als iemand het woord tot hem richtte... naast hem kwam zitten, bij hem kwam staan... alsof dat een erotisch contact was... geïrriteerd door zichzelf, genegen tot elke vlucht... terwijl hij tegelijk de andere minachtte, hun kinderachtigheden doorzag... maar zonder zijn gevoeligheid voor hun oordeel te verliezen. In niets de koele observator die hij zo graag wilde zijn... de man die erboven staat, zijn woorden weegt voor hij ze uitspreekt... hij vervloekte zijn karakter, zijn onvermogen, was een gewoon... Mens gewoon met mensen te verkeren. De zekerheid dat ik dat ook nooit zou leren en de verdachte dat ik morgen opnieuw moest aantreden, wachtte naarmate het later en later werd het de rand van paniek. Goede god. Liggend op zijn rug, met zijn handen gevouwen over zijn borst, keek hij in de vale schemer en stelde zich voor dat hij op zijn doodsbed lag. Ist noch jemand, der etwas fragen will? Frau Grübler, darf ich auch etwas zur Dreschkarte sagen? Bitte, fragen Sie ruhig. Ich meine, ist das Fluchtthema jetzt beendet? Das Fluchtthema ist beendet. Nach der Meinung von Professor Horvatic sind wir uns grundsätzlich einig. Danke sehr. Ich habe nämlich die Aufgabe, die Dreschkarte zu erstellen, weil Professor Falkura leider krank ist. Das wissen wir und das tut uns leid. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Sie diese Arbeit übernommen haben, weil es eine sehr schwere Arbeit ist. Stimmt. Also, und was wollen Sie dazu sagen? Ich habe in den letzten Monaten sehr viele Daten bearbeitet aus fast allen europäischen Ländern. Und dabei habe ich festgestellt, dass die Zeitgleichheit nicht gegeben ist. Was ich sagen wollte, wäre es nicht besser, wenn wir unsere Umfragen aufeinander abstimmen, damit wir eine synchrone Karte bekommen, aufgrund gleichzeitiger Daten. Professor Horvatic wird dazu etwas sagen. Was Sie da berühren? ist ein wichtiges theoretisches Problem. Dennoch bin ich der Meinung, dass wir es prinzipiell schon gelöst haben, als wir uns in unserer Kommission zu unserer heutigen schweren Arbeit zusammensetzten. Naja. Kurz gesagt kommt es uns grundsätzlich nicht auf das Jahr der Sammlung an, sondern auf der Erfassung der präindustriellen Kultur. So, wie Bauern in meinem Lande, in Jugoslawien, jetzt In arbeiten, Jugoslawien? So haben sie seit mindestens 1000 Jahren gearbeitet Tauschen. mit denselben Arbeitsgeräten, denselben Techniken. Weshalb <lacht> sollen wir uns dann kümmern um diese 80 Jahre? die doch nichts mehr sind als ein Nichts, eine Randbemerkung zur Ewigkeit. Gibt es noch jemand? Wenn nicht, dann. Ja, doch. Ich möchte noch einmal auf den genauen Zeitpunkt zu sprechen kommen. Frau Grübler nannte 1900 oder 1880. In Deutschland liegt jedoch das Ende der präindustriellen Periode mancherorts noch viel früher. Bei einer Karte über das Baumaterial der Bauernhäuser zum Beispiel, die wir uns für das nächste Mal vorgenommen haben, müssen wir mindestens bis 1820 zurückgehen, um die Situation in der präindustriellen Zeit in den Griff zu bekommen. Wie stellt man sich das vor? Da kann man die Daten doch nicht mehr mit Hilfe alter Leute sammeln. Professor Horvatitsch wird dazu etwas sagen. <lacht> Ich möchte zu Ihrer Frage eine kurze Bemerkung machen, kurze Bemerkung. wie wohl es grundsätzlich Ihr Problem ist. Ich glaube, wenn Sie so von alten Leuten sprechen, so ein wenig äh, herablassend... Aber bitte, nein! Doch, ich habe aufmerksam zugehört und... Ich für mich bin der Meinung, dass Sie das ungeheure Gedächtnis <lacht> von einigen unter diesen sogenannten alten Leuten nicht unterschätzen müssen. Es sind diese alten Leute, die wir aufsuchen sollen, durchdringen in ihre Gedächtnisse, die Schätze aufgraben, die dort auf uns warten. Das ist ihre und unsere Aufgabe im Dienste unserer Nachkommenschaft. Wir in den Niederlanden nehmen diese Gespräche mit alten Leuten jetzt auf Tonband auf, so dass sie auch für die Nachkommenschaft bewahrt bleiben. Vielleicht können Sie das. Gottes Namen, Guten Tag. Hallo. Ich zeichne diese Sense. Ja. ja. Genau dieselbe Sense haben wir auch in Dänemark. Nur wie das Blatt am Stiel befestigt ist, weicht ab. Bei Ihnen hat man diese Sense auch. Wie wissen Sie das? Weil ich bei Ihnen einige Feldarbeiten gemacht habe. Man findet sie im Norden und im Osten. Dann würden wir sie beiden aus Deutschland bekommen haben. Nein, wir haben sie von Ihnen. Von uns? Nein. Alle unsere Arbeitsgeräten kommen von Ihnen. Unmöglich! Wir sind Kaufleute, keine Industrielle. Doch, für uns waren sie immer das kulturelle Zentrum Europas. Alle unsere Innovationen kommen von ihnen? Das Verhalten ihrer Regierung gegenüber Griechenland ist makellos. Ja, das ist es. Steht die Bevölkerung dahinter? Aber 100 Prozent? Sehr gut. Dort steht ein Turm. Ja? Lasst uns hinaufgehen. Gut. Im 17. Jahrhundert hatten wir einen Dichter, einen äh, Nationaldichter, der hat auch über die Dänen geschrieben. Was hat er über uns gesagt? Verstehen Sie Niederländisch? Denn es lässt sich schwer übersetzen. Ein wenig. O Gott will uns verlossen von diesen Deense Ossen dann wird er uns wohl nicht sehr geliebt haben. Er war von deutscher Herkunft. Er kam aus Köln. Dann verstehe ich es besser. Dort! Unter uns! Unsere lieben Kollegen! Ja. <lacht> Sind das Treppen! Aber die Aussicht ist schön. Ja. Sie sind doch aus den Niederlanden. Ja. Und Sie? Aus Rumänien. Sie haben ein sehr schönes Land. Sind Sie mal bei uns gewesen? Nein. Aber ich habe Bilder gesehen. Fotografien. Ach so. Aber Irland ist auch schön. Irland ist schöner. Bukarest soll eine sehr schöne Stadt sein. Bukarest ist schön. Auf den Balkanen gibt es keine schönere Stadt als Bukarest. Aber Amsterdam ist schöner. Und außerdem führen Sie eine eigene Politik. Ja, sehr. Können Sie das erklären? Weil wir mutig sind. Wir Rumänen sind mutig. Sehr mutig.